Coaching en training. Ondernemen begint bij Credits. It's the weekend. Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. weekend. Slam. slam. Hilke Boersma, de snelste mix van Nederland en de pre-party voor je zaterdagavond. Honderden slam hits komen weer voorbij in de Slam Weekend Mix. We zijn tot 7 uur in de mix. Zaterdagavond. En dit zijn ze. De grote slimmits van vandaag, van gisteren, van vorige week. Weken geleden, maanden geleden, jaren geleden. En zelfs de grote slimmits van morgen. In razendsnel tempo. Met de snelheid van Jutta Leerdam en Femke Kok in de mix. Door onze eigen Martin Pieters gemixt. Ook uh, dit uur weer honderden slamwits in de mix. Dit is de pre-party van je zaterdagavond. De slam mix. En wat zijn je plannen voor vanavond? Heb je nog een beetje wilde plannen? Of heb je carnaval gevierd en ben je nog steeds aan het uh, bij, uh, bijkomen? Ben je geveld door een griepje? Ben je ook zeker niet uh, de enige? Of ben je gewoon topfit en heb je leuke plannen voor, uh, voor vanavond? Uh, laat het vooral van je horen via de Slam-app. En we zijn dus in de mix. Dit is Tot 7 uur. De Slam, die Jo heel de groeten hier vanaf de autobaan. We gaan uh, net zo hard als, als de slendieke mix. Hey, dan ga je keihard op die linkerbaan, denk ik. We zijn onderweg naar Saalbach. Hey, wat lekker. Beetje wintersporten dan uh, waarschijnlijk. Dan, dat heb je nog best wel goed getimed. Goed dat je niet afgelopen weken uh, bent uh, geweest. Ik weet niet of je, of je de beelden hebt gezien, maar uh, grote lawines in Oostenrijk. Pistes die dagenlang gesloten waren. Uh, ik, ik heb dus vrienden, die zijn er dus vorige week heen gegaan. Die zouden vijf dagen gaan skiën... Vier dagen waren de pistes dicht. Dat is toch wel, uh, toch wel balen. En veel plezier daar in Saubach. En hier nog een berichtje van uh, Remco. Jouw Hjoeke, wij gaan lekker stap in Heerenveen vanavond. en Lekker in de stemming komen met de Slam Picks. En je radio? Die klonk. Zo. Slam gaat terug naar de 90s. Stem nu op jouw favoriete hits uit de jaren 90 via slam.nl. En luister vanaf 1 maart naar de Slam. 90s.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 ...die volgens mij een sportschool in zijn studio heeft... ...of een studio in zijn sportschool. Het moet, het moet één van de twee zijn. Hoe kun je anders én zoveel muziek uitbrengen... en zo fit blijven? Je hoorde When We Were Young... ...ook zijn manier om een beetje jong te blijven natuurlijk... voor sporten. David Guerra hier in de Slam Weekend Mix... Met vanavond weer vier uur lang House en Techno in de boomroom. En wie kun je vanavond vinden in de dj Booth bij Rolf? Dat vertel ik je zo meteen. Ook onderweg naar een nieuwe Slammix Marathon chart. En we zijn tot zeven uur in de mix. Dit is de Slam Mix. East Coast, feel me. West Coast, feel me. weer langer worden. De dagen worden ook warmer aankomende week. En daarmee staat ook de lente en het festivalseizoen voor te door. En de agenda van deze gast begint nu al vol te raken. Doornroosje, 013 Paradiso. 2025 was al goed en 2026 wordt nog veel beter. Tonno Disco. En je hoort hem vanavond in de boomroom. Vier uur lang house en techno met onder andere tonno-disco. En zometeen eerst de vijftien heetste tracks van de dansvloer. De Slamix Marathon Charts komt eraan met Raoul. En dit zijn de laatste paar minuten van Slamica Mix.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 Gedropt. Genieten van oldtimersdrop. Nu ook suikervrij. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs. Opgelost. Autotaalglas. Soms kan één verkeerde keuze... fatale gevolgen hebben. Komende week in de Slijmiddagshow is die keuze aan jou. Met Win or Die. Je bevindt je in een zenuwslopend scenario... en jouw beslissing bepaalt alles.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 Met ons nieuwe Zwitserse precisieglas ervaar rust voor je ogen. I wish. Nieuw geopend in Bataviastad. Voor check de winkel deze voorjaarsvakantie. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis en dan is alles heel snel op brood, appels, cola op.